Eindtijd, de apostel Paulus en de Romeinenbrief. Dat is het onderwerp waar we nu over gaan hebben, Jan van Manneveld, Hartelijk welkom. Aflevering 6 alweer van deze serie over bijbelse scenario's. Wat was het scenario wat de apostel Paulus in de Romeinenbrief had? Ja, we hebben het dus eerst over de Thessalonissensebrief. Ja. Dat was echt een eindtijdgemeente. Ja. Die voortdurend met de wetenkomst bezig was. En hadden wat vragen. Heeft de opname van de gemeente nu plaatsgevonden? Of is de grote verdrukking al geweest? En dan geeft Paulus daar een scenario over ja. in de tweede Thessalonicense brief. He, Eerst moet de afval komen. Nou, dat is in, in West-Europa al in volle gang. Ja. Dan gaat de mens ter wetteloosheid. Satan gaat zich openbaren. En dan gaat hij naar de tempel toe. Om daar uh, de offers tegen te houden. Om te laten zien dat hij een God is. Uh, en daarna daar komt de verdrukking en dan komt de Heer terug. En dan legt hij ook nog uit dat er een weerhouder is die hem op dat moment nog houdt. Ja. Mijn idee was dat, dat het Romeinse Wereldrijk was waar een betrekkelijke rust was. Ja. Dat was ook door God voorzien, of voor, voorbewerkt, omdat daardoor Paulus zo vrij van land tot land en van volk tot volk kon reizen. Precies. Dat uh, was allemaal... Nou, en we hebben gezien dat de orde, eh, recht in de wereld, dat dat de God van wanorde en chaos en onrecht, dat is de Satan tegenhoudt. Ja. En ja, toen waren we dus eh, aan het eind, omdat we hier en daar afgedwaald waren, denk ik. Ja, dat zou kunnen, maar goed, we komen nu, nu terug op die lijn. En nu we zitten... we, ja, nu gaan we kijken of Paulus in de Romeinenbrief... Precies. En daar legt ja. hij de principes van het geloof uit in de Romeinenbrief. Ja. Dat is de, een echte leerbrief voor ons volk uit de heidening. Ja. En in die Romeinenbrief, daar uh, heeft hij drie hoofdstukken over Israël. En er ook nog opmerkingen over Israël. We hebben één Israëlzondag, als we een goede gemeente hebben, hebben we één Israëlzondag in het jaar. Maar bij de Romeinenbrief zijn er tenminste drie. Of vier, een kwart van de Romeinenbrief gaat over Israël. Zo. Dus we zouden een kwart van 52 weken, dat is 13 weken, we zouden de dus 13 Israël zondagen moeten hebben. Ja, maar we hebben niet alleen de Romeinenbrief, we hebben nog heel veel andere brieven in de Bijbel staan, toch? Ja, maar de Romeinenbrief is dé leerbrief. <laughs> en die andere ja, brieven die, nou ja goed, jij je zin, ja. dan maar niks. Daar <laughs> houden we nu maar wel aan Israël. Want het, in nou, de Romeinen... Ik ben het met je eens hoor, we moeten meer over Israël praten. Ja. ja. Ja, dat hoort er integraal bij, omdat het, in, dat het het grootste deel van de Bijbel gaat over Israël. Ja. Oké. Okay. Nu gaat het over Israël in die eindtijd. En wat is er nou aan de hand met Israël? En hoe komt dat dan toch, dat zij zo blind zijn? Daar zat Paulus mee. Ja, en daar heeft hij in Romeinen 11, heeft hij daar dus uh, uh, een, een oplossing voor. Hij zegt... In Romeinen 11, vers 8. God gaf hen een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van heden. Dus wie zorgde ervoor dat zij het niet konden zien? Dat was God niet zelf. zijzelf, dat was God zelf. Ja. Jezaja moest prediken. Omdat hun ogen gesloten waren en hun oren dicht zaten. Mm -hmm. En de Heer Jezus sprak in gelijkenissen. Opdat ze... Zienden niet zouden zien en hoorden niet horen. Ja. En zij konden niet geloven. Ja. Maar waarom dan allemaal? Waarom moet Israël dit heerlijke heil van de Messias, Yeshua. Want wat zijn we er dankbaar voor? Wat zijn Messiaanse Joden toch blij dat ze Yeshua mochten herkennen als ja. Messias? is dus wonderlijk is dat. Nou, nou dan zegt hij, ik, vers 11: Ik vraag dan. Zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet, zegt hij. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Dus met andere woorden, of als zij niet gevallen waren, was het heil niet tot de heidenen gekomen. Want dan was de Messias gekomen en dan was het afgelopen. Hadden wij de rijkdom van de heer Jezus niet mogen ervaren en de vreugde dat hij ons tot de Vader leidt, uh, hadden wij niet ervaren. Hmm. Dat is het. Hè. Uh, hun, hun val. Vers 12. Betekent rijkdom voor de wereld. Daar heb ik iets over verteld. De rijkdom die we hebben in Christus. Redding, genezing, bevrijding. Alles hebben we in hem. Uh, hoeveel te meer hun volheid. Dus als de heidenen dus. Klaar zijn. God daarmee. Dan krijgen we de volheid voor Israël. En. wat dat. Nog meer tot zegen voor de, voor de wereld staat hier. Ja, oh ja, oh ja. Nou, nou, wat is er dan aan de hand? Met die, die geheimenis, die verharding van Israël. Weet je, wat is er dan? Die verduistering. Want broeders, zegt hij in vers 25, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn. De zusters die gniffelen dat als je daarover preekt. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn wil ik u niet onkundig laten van dit geheim. Het is een goddelijk geheimenis... Mm -hmm. van dat Israël verblind is. Ja. Ja, dat is niet de verharde joden of de eigenwijze joden. Het is een goddelijk geheimenis... doordat God zelf hen dit heil nog onthouden heeft. Precies. Dat is heel duidelijk. Een geheimenis. Dat er een gedeeltelijke verharding is gekomen. Denk erom. Het woord gedeeltelijk hoor je ook zelden over preken. Het is gedeeltelijk in de tijd... Mm -hmm. Want uiteindelijk zal gans Israël behouden worden. Het is gedeeltelijk in de waarheid. Want hun zijn de woorden gods toevertrouwd, zegt hij in Romeinen 3. Ja. Dat is tot op de dag van heden. Alles is nog aan Israël toevertrouwd behalve het geheimenis van de identiteit van de Messias. Ja, wat is dat, hè? Ja, ja, omdat wij erbij moesten komen. Ja. Een genade. Mogen we zelf ook wel erkentelijk zijn? Ik zeg niet dankbaar, maar erkentelijk zijn. Mm -hmm. Dat dat geheim is in de tijd. Maar het heeft wat gekost. Wat? Het heeft wat gekost. Dat heeft, dat heeft hen verschrikkelijk veel gekost. Dat heeft hen ook de Holocaust gekost. Ja. En Dat heeft hen het lijden van de middeleeuwen gekost. Ja. Daarom kunnen we rustig spreken over een Messiaans lijden. En het lijden van vandaag. Als je kijkt en, naar, de, naar de nieuwe jihad die gaande is in Israël. En, en, en de haat, weet je. Misschien heb je dat nooit meegemaakt. Maar haat kun je, als, als je gehaat wordt, kun je lichamelijk voelen. Ja. Dat doet lichamelijk zeer. Hmm. En dat zie je bij Israël ook. Ja. Ze doen bijna kinderlijk. En net een jou en allemaal hun best om, om aardig te zijn voor de wereld. Ja. ja. En Netanyahu zegt dat ook voor de, de, de, de Vreemde Naties. Zegt hij zo duidelijk: dat is Israël. Wij zorgen voor de gewonden die uit Syrië komen. Ja. Wij zorgen voor nieuwe landbouwmethodes voor de derde wereld. Wij vinden geneesmiddelen uit. Wij zorgen zelfs voor, voor, voor zieke Palestijnen die in onze ziekenhuizen behandeld worden. Daar heeft hij ook gelijk in. Hm? Daar heeft hij ook gelijk in. Dat, ja, dat, gebeurt, dat ook. gebeurt ook. Ja. Ja, en en ze, zo uiterst vriendelijk om, om met Obama bevriend te blijven. Ja, ja nou ja. En onlangs ook hebben ze weer een zeer goed gesprek gehad, zei Net en jou erover. Ja. Nou ja, dat, dat is zo en, en zo is dat volk ook. Ja. Dat, is, dat is zo ontroerend om te zien dat ze voortdurend haat krijgen in plaats van, uh, van, van erkentelijkheid. Er ja. is dus één, één klein verhaaltje, dat is jaren geleden gebeurd. Het was een vrouw die was, was maanden liefdevol gezorgd in, uh, ik meen, het en, in het ziekenhuis. In Jeruzalem. En op het laatst kwam ze voor een laatste beurt. kwam ze kom bij een checkpoint. Vindt ze, uh, vinden ze een, een, een, een, bo een bommengordel om erheen. Dat was te beloond. En dat is het nou. En dat zien we nu ook gebeuren. Israël doet zijn best om al zijn mag ik zeggen, medische geheimen en technische geheimen aan, aan de derde wereld ten goede te doen komen. Ja. En wat krijgen ze terug? Bomgordels. Ja, dus, dus, uh, de, en de, haat van de volk. De tegenpartij is niet te vertrouwen. En te partij, ja, dat dus is heel, heel tragisch. Ja. Een gedeeltelijke verharding, verharding dus in de tijd, want uiteindelijk zal heel Israël behouden worden. En ook een verharding in de waarheid. He, want hun zijn, de woorden Gods toevertrouwd, hmm. tot op de dag van vandaag. Want anders, als Paulus van de ver, uh, ver, vervangenstheologie was geweest, dan had hij gezegd, hun waren de, uh, de, de, de woorden, woorden van gods, God toevertrouwd. Hij zegt hun zijn. Ja, hun zijn. Hij spreekt altijd wat Israël ja. betreft uh, in, in, uh, in, in, in de tegenwoordige ja, tijd. Precies. ja. Een, die, een gedeeltelijke verharding. En dan zegt hij ook nog, dat is het. Dat is dus... Eerst is dus die verharding, die verwerping, door het grootste deel van Israël. Daarna die periode van verharding, die nu al zo'n 2000 jaar duurt. Ja. En dan een totdat. Totdat de volheid der heidenen ja. ingegaan is. Totdat, zeg ik dan, de beker van God's toornvol is. Ja. Ik zie die volheid van de heidenen, de volheid van boosheid van de heidenen. Ja. En, en dat denk ik dat dat ook wel juist is. Uh, en dat zie je ook. Al, wanneer komt dat tot geloof? Op het moment als zij mij zien die zij doorstoken hebben. Zachariah 12. Mm. En wat, op welk moment is dat? Als Jeruzalem in hoge nood is vanwege de belegering van alle volken. Mm. He, dan eerst die, die oorlog om Jeruzalem die er nou komen. En ja. dan, uh, dan komen de bidstonden in Jeruzalem. Waar iedereen dan nou meedoet. En wordt gebeden. En dan gaat God altijd weer dat bidden, hè? Ja. En dan gaat God bidden. Gaan ze bidden? En dan opeens dan zullen ze mij zien het teken van de Zoon des mensen. Hmm. En het teken van de Zoon des mensen zijn zijn doorwonde handen en zijn doorwonde voeten. Precies. En dat ontroert mij. En Tom, wat zullen de orthodoxe rabbijn, wat zullen die huilen? Wat Zullen die huilen? Ik zie het al daar in de straat van Jeruzalem, daar op zo'n orthodox, zo orthodoxe man met zijn zwarte hoed en zijn jongetje met zijn pijpenkrullen ja, ja. en zijn keppeltje op. Ja. En Abba, Abba, Abba, HaMashiach. Ja. Ja. En dan zegt hij, rappe, ken mijn zoon, ken Yeshua. Het is mooi, hè? Ja, prachtig. Dat is zo ontzettend mooi. Is ja, hoe zou Mea-Sherim er, er dan uitzien, de orthodoxe wijk in Jeruzalem? Eerst huilen. Jeruzalem. huilen. Ja. Misschien berouw, maar ik denk meer van ontroering. Ja. Dat is dus het einde. Want, al dus, zegt Paulus, als die volheid der rijden, wa, wa, waar nu vol in gescho geschonken wordt, ja. in die bekers van Godsthoorn tot nou, die vol is, ja. Want het gaat keihard, wat we al lang geha over gehad hebben, die ja. haat, die BDS-campagnes. Die volstrekt onredelijke haat. Ja. Hm? Want ze weten niks, ze wouwen elkaar alleen na. En er is dus alleen maar voedsel op, op, op de haat van de bozen tegen, tegen Israël. Ja, het stapelt zich op, hè? Ja, het stapelt zich op, ja, precies. En al dus zal heel Israël behouden worden. Hm. Heb ik je misschien wel eens verteld... Vroegen ze aan Rebecca de Graaf, Messiaanse Jodin, mevrouw de Graaf, was een deftig man die dat vroeg, uh, gans Israël, daar wordt toch alleen de Messiaanse Joden mee bedoeld? En de Bekker, Rebecca de Graaf kon ijskoud kijken, he. keek hem ijskoud aan, die man schrok een beetje. Uh, ja, maar misschien de orthodoxe Joden ook nog. Meneer, zegt ze, als er staat gans Israël, als God dat zegt, dan is het ook gans Israël, zegt ze. Zo. En dat is nogal een, een, een, een, een statement, hè? dat ja, is een krachtig statement, ja. ja. Want nou, dat, betekent, dat betekent ook dat uh, de mensen in Tel Aviv, die eigenlijk uh, ja, een, een goddeloos deel van Israël is op dit moment... Maar toch, er zit nog meer achter. Ja. Daarom moet die, maar die mensen weten heus wel wie er gekruisigd is voor al de ja. seculiere joden. Ja. Absoluut. En, en dat praten ze met verachting over. Nou, dat is de God van de christenen, zeggen ze dan, mm -hmm. oké. Okay. Ja. Maar ook, alle volken moeten eerst het evangelie gehoord hebben. Mm. En elk oog, zegt de openbaring, elk oog... El en, en elk oog is... Men zegt de openbaring, om het duidelijk elk oog te doen Zij zegt er nog achter, ook zij die hem gekruisigd hebben. Ja, als je zegt... En dat is 2000 jaar geleden gebeurd. Als je zegt, gans Israël, is, gans Israël, dan is ook elk oog, elk oog. Dan is ook elk oog, ja, ja precies. <laughs> elk oog ja, is toch. elk oog. Hm? Dus ja. ook, dat betekent ook, de verloren, de, de, de, de afgestorven ogen van mijn vader ja. en mijn moeder. Hm. En, en opa en oma. Ja. Elk oog zal hem zien. En elk oog. Dat is wonderlijk om te begrijpen. Ze een, krijgen een kans. Ja. Want in, in het hiernamaals is geen tijd meer. Nee. En dan zullen ze allemaal dat, dat moment zien: dat hij verschijnt met de wolken ja. in grote heerlijkheid. Ja. En dan krijgen ze allemaal nog een kans. Een kans, ze krijgen we een kans. Nou, dan gaan we verder. Zij zijn naar het Evangelie vijanden. En hier staat het weer: om uwentwil. Om ja. u het wil. Voor ons. Voor jou of voor mij. Maar na de verkiezing zijn ze zij geliefden om de vaderen wil. Ja, precies. Want de genadegave en de roeping van God zijn onverhaalbaar. God die roept een volk en die blijft bij dat volk. Ja. Hij roept de bruid waar we met Hosea hebben gehad. Hij leidt haar in de woestijn. <laughs> Ik zal mij. U kunt bruidig bruid nemen voor altijd en voor eeuwig, zegt de Heer. Dat schrikt is zo duidelijk, hè? Ja. Hij staat op allerlei plaatsen. En zijn roepen zijn ook onberouwelijk. Dat is zo. Ja. Zegt Jan ook wel, als Jan zei, de roeping van God is onberouwelijk. Ja. Die blijft. Ja, als hij op je leven ja. ligt. En dan, op het laatste zegt hij, hij heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontwerpen. Precies hetzelfde, gans Israël, allen staat hier. Dat is vers 22. Ja. En dan gaat Paulus ook een beetje huilen. Want hoe, on, hoe de diepte van zijn rijkdom en wijsheid en van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onaanspeurlijk zijn zijn wegen. En dan zeggen we, mij uw weg, heer. Nou, dan houden we hem even met Paulus op, want anders hebben we geen tijd meer voor de arme <laughs> Jeremia. En die heeft al zoveel verdriet gehad in zijn leven. Jeremia, ja, ja. Jeremia was natuurlijk een profeet. En dan wil Samuelus Seven niet eens meer naar beluisteren. <laughs> <laughs> ja, want Jeremia, wat voor rol speelt hij daarin? Jeremia, een van de grootste profeten. Jeremia, die is. Weet je hoe oud hij was toen hij tot profeet geroepen werd? Wagen hmm. ze een gokje? Nou, misschien wel 30. 30? Halverwege het is. 15? 14. 14. 14 jaar was hij. Hij heeft meer dan 40 jaar heeft hij daar geprofeteerd. Zo. Hij heeft geprofeteerd. En hij is eigenlijk een profeet voor de volkeren. Ja. Want daar staat, hij moet uh, profiteren. Uh, een profeet voor de volkeren is hij. Begon. Onder die verschrikkelijk vrome koning Josia. Ja. En het eindigde bij de wegvoering in Egypte naar Egypte. Tenminste naar Babel. En hij vluchtte met Baruch, zijn vriend, vluchtte die naar Egypte. Ja. Da daar eindigt het mee, Trouwenhulp. Hij, hoofdstukken lang, gaan er over de volkeren. Over uh, Egypte, de Filistijnen, Moab, Amal, Dam Damascus, Iran, Arabieren, Babylon... Allemaal voor 90% over strenge oordelen, ook over wat ze Israël mm -hmm. aangedaan hebben. Maar ook gaat het over, uh, voor sommige volken, herstel. Ja. Uh, ja, we hebben het al eens gehad over het herstel van Egypte bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat, is, uh, Isaiah, dat is Isaiah 19. Maar ook voor Moab en Ammon, uh, daar zijn hele positieve profetieën. Ik wil eruit die herstelprofetieën voor die volken wil ik het. Uh, 1, 2 uithalen. Mag dat? Mm, even? Zeker. Dat is Jeremia ja. 49 is het. Dat staat midden in Jeremia. En dan gaan we naar het scenario van Jeremia. Even zien. Dat is Jeremia 49. En dan gaan we eerst naar uh, 23. Erg actueel. Over Damaskus. Ja. Daar vallen nogal wat bommen Nou hebben. zeg. En daar is oorlog over. De ISIS ook op, is ja. op weg naar Damaskus. Beschaamd staan Hamad en Arpad. Slechte tijding hebben ze gehoord. Uh, nou, dan komen we in vers 24. Ontmoedigd is Damaskus. Het keert zich tot de vlucht. Huh? Dat zien we nu. De mensen rennen Damaskus uit. Ja, is... uh, en schrik heeft het bevangen. Ja, je zal niet schrikken als al die bommen vallen. Nou, ik heb ze horen gevallen. Ik stond er echt gewoon uh, een paar kilometer vandaan. En ja? je, zag roken, je zag de rookwolken, je hoorde het mitrailleur geschud. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat, zie, dat zie je professief voor je ogen vervloed nou, het, ja. het woord gods. Oh, en het jongen. kamp van de Verenigde Naties was uh, verlaten, die waren gevlucht. Oh, dat is altijd zo. <laughs> ja. Ja, die, die, zijn, eh, echt, die zijn echt de Canaries in, in, in een kolenmijn. Nee, precies. Ja. Ja, als het gevaar eraan komt, zijn ze weg. Nou zeg, in de Golan ja. was dat precies zo en in Egypte was dat ja. ook zo toen uh, uh, de Egypte Israël aanviel. Uh, schrik heeft hen bevangen, benauwdheid en wee hebben het aangegrepen als hun warende. Dat zien we ook in Jesaja 17, vers 1. Maar goed, hoe is de roemrijke stad verlaten, de veste der vreugde? Dus met andere woorden, het zal nog erger worden. Ja. De hele stad zal verlaten worden, denk ik. Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen, want die blijven er over. Al die soldaten en die terroristen, ja. die blijven over. En, en al de krijgslieden, de tien dagen zullen omkomen, uit het woord van de Heer. En ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damaskus en alle burchten... Van ben dat zal ik verteren. Dat is dus wat er nu gaande is. Dat is nu flink bezig, ja. Dan gaan we nog, nog een tekst uit, uh, uit Jeremia. En dat gaat uh, over Elam. Mm -hmm. uh, Het geeft als woord van de heren tot de profeet Jeremia over Elam. Wat is Elam? Elam is Iran, is Perzië. Oké. Okay. Ja. Is Perzië. Dus nu gaan we eens over de Ayatollahs. Ja. W.U.G. Ayatollahs. Nee, dat staat het niet hoor. Dat is flauw. Ja. Zo zegt de Heer de Heer Scharen. Zie, ik breek de boog van Elam. Uh, de Elamieten stonden in die tijd bekend als boogschutters. Dus er staat van ja, eigenlijk. de boog. Ja. Ik breek de boog, uh, het oorlogstuig ja. van Elam. De zenuw van hun kracht. Er staat ergens in een andere vertaling... Uh, uh, het voornaamste strijdmiddel. Wat is nu hun voornaamste strijdmiddel? De bom voor Allah. Ja. Dat is ja. het voornaamste strijdmiddel. Daar vechten ze voor. Ja. Daar helpt Obama ze mee. Mm -hmm. en de, hele, de hele wereld helpt ze daarmee. Ja. En tegen wie is die bom gericht? Allereerst. Ja, het is wel. Ja. Ja. En zo wil hij het kalifaat over de wereld bevestigen. Ja, precies. Ja. Uh, Turkije die wil het, en hij wil het. Ja. Uh, de, dus dat zijn uh, Turkije, dat is een, ja, wel meer soenitisch. Maar Turkije heeft het uh, nog de druk om de Koerden uit te moorden. Precies. Uh, maar uh, zij zijn shiiten ja. en zij willen, zij zien de soeniten ook als, uh, als, als, als heidenen. Ja, wat een gedoe, hè? En daarom, wat zal er gebeuren, daarom deze grote waarschijnlijkheid, <coughs> Dat, ...dat zij ook Saudi-Arabië gaan aanvallen. Mm. En het kan best zijn dat ze Mekka en Medina te pletten schieten. Ze kunnen het wel, ze hebben daar de raketten al voor. Jongen, jongen, Dat zal wat wezen. Ja, dan gaan we dan even kijken. Eh, de zenuw van hun kracht. Dat is, andere vertalingen zeggen... ...hun voornaamste steunpilaar. Ja. Van, dus de voornaamste steunpilaar van hun kracht, van hun leger. En dat is natuurlijk... De, dat, daar steunen ze op, daar leunen ze op... Dat verwachten ze dat daar de wereld uh, uh, voor op de knieën gaat, de atoombom ja. van Iran. Ja. En dat tekenen ze elke verklaring voor en elk vredespapiertje. Mm -hmm. en, en iedereen gelooft het, de G5, dat, dat zijn eigenlijk de kleine vijf. Dat, die, die brengen de hele wereld in gevaar. Nou, dat is heel verschrikkelijk. Ik breng over El Elaan, vers 36, de vier winden van de vier hoeken van de hemel. En ik verstrooi hen naar al die landstreken. Dus met andere woorden, eh, er komt van vier kanten van de aarde, komt er oorlog over. Stel dat ze inderdaad Saudi-Arabië vernietigen, dan komt de hele islamitische wereld. En ik denk ook dat China zal zeggen dat eh, die luisteren gek, dat ja. eventjes, eh, Dan gaat Europa zich ermee bemoeien. Dan gaat Europa ermee bemoeien en Rusland, Rusland natuurlijk, natuurlijk ook. Rusland natuurlijk ook en Amerika. En, en Amerika ook. En ja. Het zijn, het zijn de wereld is nu een kruidvat met zeven lonten. Nou zeg. Ja. En, en, en Iran is een van die lonten. Ja. Nou, wat gaat er dan? Zodat er geen volk meer zal zijn, eh, waar, dat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van eh, Iran zullen komen. Dus ook vluchtelingen? Ja, dat zijn de vluchtelingen. Uit Iran. Maar de Iraniërs die komen ook bij bosjes tot bekering. Ja. Ja, klopt. Uh, bij ons in Doorn is een, een stichting Elam, uh, ja, Elim. Klink, ja. Ken je wel? Ja. Van Gijs, een ja. goede vriend van ons. En uh, daar komen ontzettend veel Iraniërs tot oh, ja. Ja. Prachtig wat daar gebeurt. Jan, we moeten even door, want we hebben nog maar 2,5 minuten. Oké, nou dus... dan maak ik dit even af en dan kunnen we volgende, de volgende week uh, de mensen voorschrijven. de aflevering van uh, het scenarium van Jeremia. Ja, ja. Want, ja. Oh, wacht even, wat hij gaat er dan doen? Uh, ik ben ramspoed over hen, maar, dat, dat slot alleen, in het laatste der dagen, de eindtijd dus, mm -hmm. zal ik in het lot van Elam een keer brengen uit het woord van de Heer. Dat is een van die vele profetieën waar God in de eindtijd nog verlossing brengt. Dat is wel apart, hè? Want altijd genade, altijd genade. Ja, ja goed, de, de, uh, in, de, in de Persische tijd was het natuurlijk zo dat... Uh, ja, Iran, Perzië was natuurlijk een vriend van, van Israël, de koningen, ja, ja, de ja, koningen. De Nehemia, die zijn onder de echt ja, God ja. vergeet niks, nee. God vergeet niks. Nee, dus de koningen die zijn Nehemia gewillig geweest, Ezra gewillig geweest en hebben hun geholpen Israël op te bouwen. Nu heb je koningen die Israël wel afbreken, Ja, maar God dus komt ook... snel afgebroken worden. Ja. Ja, het is heel mooi, het is heel, heel verrassend. De volgende week gaan we dan, zien we hoe Jeremia bijna altijd maar oordeelsprofetie. En wat persoonlijke dingen nog over, over Jeremia. En dan gaan we kijken naar zijn scenario. Is ook zeer ontroerend en zeer mooi. Ja, maar je zou niet heel graag in de schoenen van Jeremia willen staan, denk ik. Niet graag. Nee. Nee. Nee, hij, hij, mocht valt... niet, hij mocht niet trouwen. Hij mocht niet Nee. nee, maar bedoel de klaagliederen van Jeremia, uh, er zijn bepaalde bijbelgedeeltes waar ja, die... Er zijn zelfs, zijn zelfs geleerden die denken dat het boek Job door Jeremia geschreven oh, ja. is. Ja, ja. Omdat er zoveel overeenkomsten zijn tussen ja. de klaagliederen en tussen het boek Job. Ja. Het is niet een uh, erebaantje om profeet te zijn. Zeker niet. De profeten die werden vermoord, die werden uh, verbannen... Wat ze allemaal meegemaakt hebben, is niet leuk. Maar we zijn blij dat hij zijn taak volbracht heeft. Want we kunnen wel een hoop leren van de profeten. Ja, ja. ja Toch? Ja, van de hele Bijbel. Nou, ook van jouw bijdrage in deze aflevering hebben we weer kunnen leren, Jan. Heel hartelijk dank daarvoor. We zien je graag dan volgende week terug. En dan gaan we naar de Bijbelse scenario kijken wat Jeremia voor ons heeft. Thuis, heel hartelijk dank voor het kijken. We zien gewoon dat uh, Gods beloftes, die hij altijd heeft gedaan, dat hij die ook nakomt. Als we alleen maar even nadenken over Iran, wat hij uh, gezegd heeft, wat, dat hij Iran zou zegenen. En dat hij hier aan het eind van de tijden weer terugkomt op die zegen voor een Iran. We hebben dat bij Egypte gezien. En het is eigenlijk een uh, ja, mysterieus hoe God daarmee omgaat. En toch doet hij het. En zo wil hij ook in uw en mijn leven beloftes nakomen die hij ooit heeft gegeven. En ook al duurt het misschien even, hij komt erop terug. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Wat zijn de argumenten van Mozes? Heer, u kunt dat niet maken. Waarom niet, zegt de heer. Heer, wat zullen de Egyptenaren zeggen? Wat zullen de Egyptenaren... Hij heeft ze met grote macht heeft hij ze uit Egypte gevoerd. En nou in de woestijn weet hij niet wat hij met dat volk doen moet.